Ik ben Martijn en dit is het nieuws van NOS op 3. De eerste pakketjes gaan vandaag over de toonbank, want de vuurwerkverkoop is begonnen. En die is dit keer toch net even anders, want het is het laatste jaar dat het mag worden afgestoken. En dat zien de verkopers. Nou ja, vooral dat de gemiddelde besteding van mensen, die is aanzienlijk meer geworden. Gemiddeld uh, zit maar zo rond de 200 euro, hoor. maar ja, er zijn ook altijd uitschieters, dus, uh, ja, dat... 2000 euro en zeker bestellingen, ja. En ook de politie bereidt zich erop voor, want ook voor hen wordt het daardoor anders. Nou ja, dat het voor ons lastig in te schatten is of, omdat het zo de laatste keer is, ook daadwerkelijk tot heel veel andere situaties gaat leiden waarop we ons moeten voorbereiden. En het bijzonder is dat we nogmaals niet in kunnen schatten en dus moeten we toch een beetje van het voorstelbare uitgaan. Maar dat betekent dus gewoon dat er meer gaat gebeuren. De politie heeft een lichaam gevonden in het water in Beverwijk. Mogelijk gaat het om de 16-jarige Milan, maar dat is nog niet duidelijk. De jongen komt uit Oekraïne en heeft een verstandelijke beperking, waardoor hij niet kan praten. Op eerste kerstdag ging hij een wandeling maken. Sindsdien is hij vermist. Twee vliegen in één klap voor agenten in Lelystad. Die ontdekten vorige week meer dan 1000 kilo vuurwerk en een wietplantage in hetzelfde huis. Het vuurwerk is in beslag genomen, de wietplantage vernietigd, want er is nog niemand voor opgepakt. En we hebben met z'n alle 170 miljoen tikkies verstuurd dit jaar. Deze mensen deden ook mee. Ja, heel vaak. Ja, uit etentjes of uh, met vrienden dat je dan een tikkie stuurt. Ja. Vrienden of zo, dan schiet ik iets voor en dan stuur ik een tikkie. Ja, vaak deden we dat voor... Eten. In de top 5 staan ook de omschrijvingen boodschappen, lunch, etentje en pizza. Ook betaalden we met een tikkie op de vrijmarkt. De drukste dag was namelijk Koningsdag. Toen werden er bijna 700.000 tikkies verstuurd. Het is niet alleen handig, soms is het ook ergelijk. Gisteren werd ik geëbd door een vriendin. En die kreeg nu al een tikkie voor 40 euro. <laughs> voor oudjaarsavond. Uh, en dan ga je naar vrienden toe. Ja, ik weet het niet hoor, maar dat gaat een beetje ver uh, wat mij betreft.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 Dat waren dat op de Sanfordse Radio met Going to the Bank. Nou, dat moeten we straks allemaal weer doen met de, de dure cadeaus die gekocht zijn. Om weer een beetje geld aan te vullen, Benno. Oh, of het valt zo? het bij jou wel mee? Ja, ik doe er allemaal niet aan mee. Joh. Nee, dus uh, de bankrekening die barst uit zijn voegen. Uh, geld geld <laughs> nou, klopt tegen de politiek. Ja, nou, dat is uh, goed nieuws. Ja, hey ja. Marco, goedemiddag. Hey, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, leuk dat je er weer bent. Ja. Laatste van de maand, dus uh, weer een uh, stuk prozie. Maar voordat we dat gaan doen hebben we eerst nog uiteraard een uh, gesprek met Marco. Ja Marco, um, 200 jaar badplaats. Ja. Wat schiet jou dan als eerste te binnen? De eerste keer dat ik de zee in ging. Oh. <laughs> <laughs> en? Koud. Koud hè? Ja, koud, uh, koud hè? Zo maar, koud of zo maar, koud? <laughs> nou, het is niet veel beter geworden. <laughs> In de loop der jaren. Ja, ja, ja, ja. En ik ben alweer op mijn retour. Dus. Uh, oh, okay. de, de groeistuipen zijn eruit. Goed zo. En, ja, en... jij was een strandmens uh, natuurlijk. Of bent ja, een strandmens? Ja, ja, ja. Dus, uh, Mijn vader en moeder hadden een uh, strandend. Ja. Een strandpaviljoen. Terminus nummer 9. Ja. En uh, ik heb nog een cadeautje voor de gemeente Zandvoort en de burgemeester. Uh, ik uh, heb een prachtige schilderij een, uh, thuis ja. van het strand. Van onze strandend En in het kader van uh, zand voor 200 jaar badplaats. Oh ja. Wil ik dat aan de gemeente doneren. Oké. Okay. Hé, hey, kijk. Mooi. Dus dan ga ik een afspraak maken met uh, onze vriendelijke burgemeester uh, Polenburg. Ja. En uh, dan mag het van het uh, met de warme hand uh, verwisselen. En wie oh, nou. heeft dat schilderij gemaakt dan? Arienne van Waterland. Oké. Okay. Uit, uit 79 komt het. Oké. Okay zij uh, kwam ook uh, uit Zandvoort? Nee, ze kwam uit Waterland. Uit Waterland. <laughs> maar goed, dat is, <coughs> dat is destijds in opdracht van jouw ouders geschilderd? Uh, van de kinderen. Ja, ja, ja. Uh, dus uh, mijn vader en moeder waren zoveel jaar getrouwd. En uh, ze stonden zoveel jaar op het strand. En toen hebben we dat uh, aan papa en mama gegeven. En ja, mijn zusje woont uh, in Nieuw-Zeeland. Mm. Dus uh, om dat uh, allemaal mee te sjouwen... Dat, uh... Ja, precies. En bij mij hangt het uh, thuis in de slaapkamer al, uh, al die jaren. Dus het lijkt me heel fijn als uh, de zandvoeters ervan uh, kunnen genieten. Zo is dat. Zo is dat. Uh, dus, uh... Zeg, uh, Marco, op tafel, de, degene die via de camera luisteren en kijken... die zien een boekje liggen. Een gloednieuw boekje. Het heet De Levenskunstenaar van... Sabrina Vermeulen, een Zandvoortse kunstenares. Ja, fotograaf, ja. kunstenares, ja. schrijfster. Uh, jij hebt er gesproken in de voorbereiding van, van het boek. Uh, dus uh, ja, hoe, hoe gaat het eigenlijk schrijven zonder elkaar? Is, is dat uh, gelijk Jolijn? Uh... Ongemakkelijk. Oh. <laughs> ja, het hangt er vanaf welke schrijver het is. Uh, het gesprek met haar was heel uh, amicaal, heel leuk. Ja uh, Ontspannen Het is uh, voor haar een nieuwe wereld eigenlijk hè? Ja Het is het kind is er Dus dat is uh, het, hetgeen wat belangrijk is uh, de, En alle toeters en bellen die er omheen uh, komen kijken uh, Ja Het hoort erbij Maar het belangrijkste is Dat je wat je ooit hebt bedacht Dat je dat zwart of wit uh, ja. terug kunt lezen Ja, ja, ja Precies en uh, nou, jij bent bij de presentatie van het boek geweest een, ja. van uh, morgen een week geleden, om het maar even ingewikkeld te zeggen. 21 december. 15. Ja, zoiets, ja. En uh, het, het was gezellig, hoorde ik. Het was ja. lekker druk. Ja, ja de, de, de, het jeugdhonk jeugd achter de kerk. Oh ja. De Noord-Hollandse protestantse kerk. Hmm. En het, dat was uh, goed bezet. Ja, ja, ja. ja en het was erg ontspannen ja. met een... Uh, het verhaaltje en een uh, kwinkslag links ja. en een leuk verhaaltje wat ze vertelde over een uh, Pakistaanse tongzoen, geloof ik. Oh. Als ik het goed heb onthouden. <lacht> <lacht> <lacht> <Ja. lacht> Oké, okay, nou dat ja, is een Dat Juist een teaser is dat, hè? Ja, Sorry, ja, ja, ja, ja. Seks zelfs. Ja, ja, ja, ja. <lacht> zeg, um, Marco, die. Um, ja, de, de ongemakkelijkheid tussen schrijvers. Die, ja, het zijn, schrijvers zijn natuurlijk ook allerlei soorten mensen. Ja. Is, dus ik kan me voorstellen dat die, sommigen niet met elkaar door één deur kunnen. Is, ja, nee. is, is je dat wel eens overkomen? Nou, in principe kan ik met iedereen door één deur. Nou, ja, dan, dan mag ik wel eerst de deur eruit. <laughs> nee, maar goed, sommige en zeker succesvolle schrijvers, ja, die hebben een beetje last van een opgeblazen ego. Ja, diva gedrag. Ja, dus... Uh, het valt niet mee om door te breken... en als je dan succesvol bent... en dan denk je al snel dat je heel erg geliefd bent. Mm. Maar misschien is je werk geliefd en jij niet. Ja, ja, ja precies. Uh, ja, Dat kan ook natuurlijk. Dus ja. ik zie het ook met uh, alle schrijvers... die op uh, sociale media bezig zijn. Ze zijn zichzelf zo aan het promoten. En ik ben hier en ik ben daar. En ik zit... Uh, er is een prachtige recensie over mij geschreven. Ja, even uitademen, jongens. Ja, ja, ja. ja. Uh, Doe maar gewoon. Ja, de, ja. de wereld is uh, in zo'n staat van chaos en er is zoveel leed. En, uh, ja. En dan, de, ja, tuurlijk is het leuk als je succes hebt, maar dat is het vervelende van succes. Als jij het hebt, kan een ander het niet hebben. Ja. ja. Dus het is ja. ook wel een beetje egoïstisch. Ja, ja, ja. Uh, dus we moeten ook een beetje verder kijken dan uh, onze neus lang is. Ja. Maar tot zover de preek. Ja, <laughs> ja, Ik uh, zal nog even aankondigen, die uh, Sabrina is uh, 2 januari bij uh, Dolling ten Piedik uh, in de uitzending. En, uh, en later, uh, veel later bij mij in, uh, in gesprek met... Maar daarover uh, uh, straks door de aankondiging via de sociale media. Uh, Marco, jij hebt natuurlijk de allerlaatste proezie voor ons meegegaan. Ja, de uitsmijter uh, van uh, 2000. De oudejaarschool voor onze ja. Van ja, ook een half boek zo te zien. Maar uh, nou, nou, muziek joh, klaar. Ik, we ja. hebben even de tijd hoor. Dus, uh, oh, we hebben zeker ja, de tijd. Ik zal het wat sneller voor worden. Uh, oh, nou, dus neem je tijd, neem je tijd. Uh. Ja, ik heb maar even versnelling. Nee. Nou, daar gaat ie. Mark West ja. met een stuk pro essie Welkom 2026. Ik verklap het u alvast. 2026 gaat niet veel anders brengen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 Als u wilt dat het voor alle op Aarde in 2026 beter gaat worden, wij zijn de anderen. Als mensheid zijn we elkaar. Ik wens u een gezond, gelukkig en voorspoedig nieuwjaar. Marco Tormes. Dankjewel, Marco. En jij ja, ook een uh, goed nieuwjaar. Ja. 2026, nog een paar dagen, Benno. En dan is het alweer zover. Ja, zeker. Nou, mooi stuk proezie, de laatste van uh, dit jaar. Gaan we volgend jaar nog verder? Ja, ja, ja, ja, ja mooi. Ja, ja gelukkig. Dus, Totdat op... ik erbij neerval. Oh, kijk. Nou, dat moeten we niet hebben. Maar, uh... nee, niet neervallen hoor. Nee. nee, helemaal niet neervallen. Wat dacht je daarvan? Nee, maar uh, dankjewel weer. En uh, volgend jaar uh, gaan we meer horen van jou. Uh, met proëzie en andere dingen natuurlijk, met hoe het uh, met je boek gaat. Ja. ja want uh, ook tijdens de kerstdagen ben jij gewoon uh, doorgegaan uh, met ja. hetgeen uh, wat je doet schrijven. Ja, ja, ja. ja. Dus. Het is. Uh, Hoeveel pagina's uh, hebben we al? Nou, wat, uh, ik heb nu 15 hoofdstukken geschreven. En dat is Zo. Nou, heel veel. Uh, heel veel, hoeft niet. Iets, iets van twintig pagina's. <laughs> nou ja, <laughs> <Nee>. ja. <laughs> ja. <laughs> Ik schrijf heel traag. Oh, oké. Okay, nee, okay. Maar liever traag en goed, dan uh, haast moet je niet hebben. Nou, oké, okay, dank je wel weer. En uh, ja, voor de Uiteraard uh, alvast een gelukkig nieuwjaar. Maar wij zijn nu nog niet weg, hè, Benno? Nee, wij blijven nee, nog wij even. Nee, wij blijven nog even tot aan vijf uur. The Eastern World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 Fears i'm feeling today if the button is pushed there's no running away there'll be no one to save The girl that I love, she is gone, she is gone Even kijken of we bij Rendel uh, voor de Pit Report, een hoop Harry op de achtergrond uh, horen. Goedemiddag, Rendel. Hey, goedemiddag, goedemiddag. Hey, goedemiddag volgens mij sta je op een stil plekje, hè nu? Uh. Nee, nee, ik zit niet op een stil plekje. Ik zit midden tussen de reuringen in Amsterdam. Kijk, Zeker. kijk, kijk, kijk. Kijk, ja, best goed, hè. Zeker goed. geweest en shoppen geweest. En we zitten nu net lekker gewoon aan een paar biertjes. En uh, midden in een heel groot café. Helemaal gezellig op, op het spui. Op het spui, oké. Okay. Op het spui. Hè? Nou, je kan het slechte treffen, ja. toch? Ja, ja, je kan het slechte treffen. Het leven is goed, jongens, het leven is goed. <laughs> vooral zo houden. Hé, hey, hey, Jij ook hier. Ja, ja, ja, ja, ja. Vrienden en dolen. Zeggen Rendel, um, ja, ik, ik geef even weer naar je, naar je Facebookpagina... ...van een Youngtimer Touring Car Challenge. Um, je hebt het uh, al Ik heb het natuurlijk, ik hou jullie keurig bij. En uh, met Sensational gaan jullie eigenlijk het, het jaar uit, hè? Nou ja, uh, iets wat nog nooit voorgekomen is. Maar uh, vanmorgen is alweer oud nieuws, want inmiddels zitten alle, alle, alle evenementen vol. Zo. En dus, hebben uh, er nog nooit meegemaakt, maar we hebben... En, en ze blijven binnenstromen. Uh, mijn mailbox op, is op top vanmorgen. Zo. En, uh, en nog mensen, kan ik er nog bij, kan ik erbij, jongens. Ik heb gewoon geen plek meer. We zitten acht evenementen, stampie, stampie, stampie, stampie vol. <lacht> dus, uh, Vandaar dat je in ja, de groep zit ja, dus, hey, hey, ik weet niet, uh, ik ben een raar Amsterdammer, maar kennelijk doen we het met het, groepje doen we het toch goed. Ja, ja, ja, ja, ja. <laughs> ja zeker. Maar uh, betekent dat uh, dat je ook erover uh, nadenkt om uh, uit te gaan breiden? Ja, dat, dat denk ik iedere keer. En, dat, want ik iedere keer door mijn team weer tegengehouden. Dan denk ik van, joh, we gaan er nog een evenementje bij doen. Of een extra serie. Maar soms is klein blijven met gewoon één grote groep. Is beter als we uh, tien groepen hebben en een uh, halve stadvelder. Maar dan maak je niemand blij mee. Dan maak je de rijders niet blij mee, het publiek niet blij mee. En uh, nu gaan we toch wel gemiddeld met uh, 50 auto's of meer van start. Ja, dat is natuurlijk prachtig. En uh, ja dat we nu al vol zitten met een kalender die best wel uh, dicht op elkaar zit, uh, door heel Europa. Hè, want we gaan echt heel Europa door. Ja, uh, ja daar had ik niet verwacht. Maar hoe komt, hoe komt dat dan? Hoe ja, komt dat uh, dan? Denk ik, uiteindelijk het concept dat we neergezet hebben. Geen kampioenschap. Uh, long hebben. Uh, goed rijden met elkaar. Uh, dat is gewoon uiteindelijk gewoon heel belangrijk. En uh, uh, uiteindelijk gewoon zeggen. Jongens, we is een no-nonsenserie. Uh, we zijn een challenge. Maar jullie moeten wel heel wat rijden. Want anders krijgen we mij de Turtle Award. Dat is, een, <lacht> uh, ja, dat is heel simpel. Dat, ja, dat is toch prachtig. Yeah. Dan krijgen ze krijg mij de Turtle Award. En dan zeggen we, de auto is sneller als jij. En dat ja. wil niet <lacht> hebben. Dus ze geven allemaal gas en we hebben gewoon een uh, verschillende mooie strijd en ja jongens uh, soms wel een startveld met meer dan 20 verschillende automerken aan de stad. Aan Zo tak. ja gaaf. Dus, dat is uh, fantastisch en als ik nu kijk naar de startlijsten, volgend jaar jongens echt heel heel heel bijzondere auto's. En ja. Dus ja, ik ben, uh, laat ik zo zeggen, ik loop sinds uh, kerstmis loop ik echt uh, te huppelen door, door de huiskamer en door, net door de stad. Ja, ja, ja. Maar, <laughs> en, en, en, en nog kunnen we, uh, kunnen we jullie uh, challenge, jullie uh, tour, touring car challenge uh, volgend jaar ook in Nederland nog bewonderen. Ja, op Assen, tijdens de Jackson Racing Casino uh, Racing Days, Dus grote, het grootste. Uh, Autosport-evenement en gemotoriseerd uh, ja in gecombineerd auto, uh, autosport en motor-evenement in Nederland na de Grand Prix hè, na de Nederlandse ja, Grand Prix. Ja. Uh, afgelopen jaar waren daar 90.000 man bezoekers dus best heel veel ja. en uh, op Assen is dat uh, gewoon fantastisch uh, gewoon een heel mooi evenement. En het is natuurlijk gratis voor de mensen om binnen te komen, dus het mooiste wat er is. Ja. En um, ja, daar zijn wij sowieso ook met uh, één startveld, geen twee, dat is geen plaats voor helaas. Of, ja jongens, daar heb ik inmiddels al meer dan 90 mensen op de lijst staan die graag willen rijden. En ik kan mag er maar 51 starten, dat oh, gaat niet okay. komen. Oh jammer, ja, ja, ja. <laughs> lijkt me wel gaaf, 90 auto's op de banen. Nou, laat ik het zo zeggen, ik krijg, uh, na afloop krijg ik heel veel flessen whisky voor de mensen die toch komen rijden. Laat we daar oh. <laughs> <laughs> Dus die kas gaat vol. Ja, uh, <laughs> uh, mooi, uh, mooi reddel. Is uh, een beetje dat uh, op het uh, circuit in Assen is dat een beetje vergelijkbaar met onze uh, ouderwetse Marlboro Masters uh, hier op Zandvoort? Ja, een beetje wel. Ja, een beetje uh, een heel mooi programma, hè, waar gewoon. Alles rijdt, motorfietsen, uh, kartsen, 205 CC zeekarts. jongens, en die gaan zo verschrikkelijk hard. Vraag dat nog maar eens een keer aan je roep, bleken mannen, alle tanden. Die zijn er allemaal. Ja. Ze hebben volgens mij dit jaar ook Formule 1 erbij, dus dat is ook oh. een heel erg mooi historische Formule 1. Dus dat is natuurlijk ook prachtig dat dat erbij komt. En uh, ja, gewoon, uh, het is gewoon een, een grote sfeer en een beetje aan uh, de Mobile Masters, de tribune is gewoon helemaal vol, mensen allemaal vrolijk. Uh, ja, dan, dan krijg je ook hele mooie wedstrijden, zijn de rijders vrolijk. En dan, weet je, die vinden het prachtig om voor het publiek te rijden. En die komen uit heel Europa. Hè. Maar, uh, ik heb ze uit uh, Italië, ik heb ze uit Spanje, Frankrijk, Zwitserland, Oostenrijk, maar ook uit Australië. Daar komen ze zelfs helemaal vanaf. Oh, uh, en die, die, die weten niet wat ze zien, want op historische evenementen waar we rijden zijn er dus meestal wel zesduizend man, maar geen 90.000. Nee. En dat niet. Dus. Uh, dus dat is een evenement waar ik er al jaren heel graag in wilde. Nou, dat is, na nou, heel veel biertjes aan Neverdam te geven is dat gelukt. Dus dat zijn heel veel bij. Ja, ja, ja. Is dat ook het uh, mooiste evenement uh, waar je op, uh, op uitkijkt uh, voor het volgende jaar? Ja, twee evenementen. Uh, de, de Red Bull ring historic. We zitten in Oostenrijk op de Red Bull ring. Ook een heel groot evenement waar Red Bull heel veel aandacht aan geeft. Uh, dus dat is heel prachtig, dat is een heel mooi evenement. Uh, ja, Assi is gewoon een van de hoogtepunten. Uh, de spa-evenementen zijn altijd ontzettend leuk, want daar hebben we al 75 man aan de dus stad. Dat, dat is echt heel oh. cool. Uh, en ja, wat ontzettend leuk is, we gaan terug en dat kent helemaal niemand, dat weet helemaal niemand. Want er zijn een aantal jaren meer geweest. Dat is het circuit van Clermont-Peral, in Frankrijk. Charade heet dat. En dat is een van de mooiste banen in Europa. Want uh, daar is het heel simpel. één foutje kost je auto's, je auto, zeg ik allemaal. Oh. Dus uh, dat is echt uh, een circuit dat uh, de, de, de rijders die er nooit geweest zijn. Die komen er twee rondjes de, de pistplaat in binnen. En dan zijn ze misselijk. Maar ah, dan heb je een goede waan. Oh. <laughs> en hoe komt dat dan? Nou, het gaat uh, enorm uh, op en neer. Dus uh, omhoog, omlaag, omhoog, omlaag. En uh, wat het hele mooie is daarvan is dat je heel veel blinde bochten hebt. Dus je rijdt op een gegeven moment omhoog en heb je geen idee of je naar rechts wil liggen. Oh ja. ja, ja, ja. En dat is best spannend hoor. Ja, zeker. Ja, ja, ja, ja. <laughs> wat is nou het grootste kie? Uh, 4,8 kilometer, 5 kilometer, maar de, vroeger ja. was dat een circuit van bijna 13 kilometer. Oké. Okay. Dus, en daar uh, hebben de Formule 1 ook nog gereden. En uh, jongens, dat wat kan je vertellen, die reden gewoon langs de afgronden zonder vangen, vol gas, 300 kilometer per uur. Oh. En als ze eraf gingen, vond je het niet meer terug. Nee, oh. <laughs> ja, dat was best, best, best, best. <laughs> Ja, ja, ja, ja, ja, ja. ja. Dus, uh, oh, oh ja, we de hadden het net brudden, over uh, James, James Hunt, hè? Hadden we het net over, uh, Benno? Nog ja, eventjes. dat is toch een grote vriend van je, James Hunt. Um. Ja, ja, James Hunt, jongens, hey, jongens. De playboy van de Fumule hè? Maar, ja. Eentje die, die zou nou zo in dit tijd, tijd bij ons helemaal niet meer passen. Maar die lapte echt alles aan zijn laatste. Oh ja. Ja, ja die ging, en, ja. dronken de auto in, zei ja, Dirk. De, die nog erg, Die zat toch met een, de vrouw van de Marshall Whitney te maken... ...tien minuten voor de... Op, oh, ja. Dus, oh. uh, en oh, in, in, in de caravan van de, van de man zelf, hè? Dus dat was wel hele hele fout, nee gewoon een geweldige man, altijd op blote blote voeten jongens laten. De De Commentator was hij heel bekend van dat je blote voeten ook al niet. Uh, helaas door een aantal van al veel te jong overleden, maar gewoon uiteindelijk, uh, ik wil niet zeggen de beste rijder in de wereld, maar uh, hij werd natuurlijk in 67 wereldkampioen, doordat uiteindelijk uh, Nicky Laude het ongeluk kreeg toen mm, hij yeah. naar de Noornburg ging. Yeah. Uh, maar ja, dat waren wel de mensen die wilden je er gewoon bij hebben en James was wel een figuur daar kan je volgens mij nog steeds. Eh, Boeken over het blijven schrijven gewoon, ja, wil, ja, Ja, ja, ja. Ja, maar het gebeurt ook, hè? Het boek van, uh, over Earth and Fire. Want uh, ja, die waren dan uh, aan het uh, optreden midden op het circuit. En uh, James Hunt, ja, dronken of niet, maar die uh, reed rondjes uh, rondom Earth and Fire, hè. Maar het ja. is allemaal goed gegaan uh, toen de tijd. Ja, ja, maar ik denk dat er ook heel veel fout gegaan is in die tijd, want hij heeft ook heel veel ouders gesloopt, hoor. Mort Heskut uh, die was uh, heel snel al een uh, grote fan van hem en die sponsorde hem. Maar die heeft ook wel zijn portemonnee re redelijk leeg gegaan, omdat de man natuurlijk wel heel veel, zeker in de Formule 3, kapot reed. En uh, later in de 1 heeft hij ook best wel wat gekke crashes meegemaakt. Maar, uh, het, het was, uh, laat ik het zo zeggen... Uh, James Witt was een rijder, die, uh, die deed het, maar of hij het ooit leuk gevonden hebben we de mensen altijd wel afgevraagd. Oh ja? Want uh, voor een wedstrijd was hij zo nerveus dat hij altijd wel over moest geven. Oh. Dus het was niet een rijder die zegt, ga er vol voor. Nee. En uh, hij heeft gewoon op dat juiste moment bij goede teams gezeten. En hij heeft ook toch wel in auto's die het gewoon echt niet meer deden, mooie dingen laten zien. Door, uh, de Grand Prix van Nederland in de gaat winnen, ja, dat zou nu hetzelfde zijn als met een Alpine kampioen van Nederland winnen. Gaat nu lukken. Dus het was een mooie tijd, een hele mooie tijd. Ik ben een groot bewonderaar omdat hij voornamelijk, Jos, dat zie je toch tegenwoordig niet meer. Het eerste wat hij deed, hij wint een Grand Prix in Amerika geloof ik, en dan zit hij op de zijkant van zijn auto, met een of andere mooie pitspoes, zit hij daar met sigaretje te roken en heeft de kans bij het meisje om de nek heen gelegd. Nou, prachtig. Ja, dat was allemaal heel normaal toen, hè? Dat was helemaal normaal. Ja. Poetsje drinken voor de wedstrijd was ook normaal. Oh wauw. Ja, ja, mooie tijden. Hé, hey, we gaan nog even eind van het jaar, hè. Dan gaan we eens even de, de lijstjes uh, met je doornemen. Althans, één lijst uh, heb ik sowieso gevonden over de Formule 1. En dat is uh, welke rijders er uh, in geslaagd zijn om uh, bij alle kwalificaties in de Q3 terecht uh, te komen. Nou, dat zijn... Uh... En dat, nou, dat zijn er dat... twee geweest. Er zijn er maar twee geweest. Ja. Uh, dat is dan denk ik Lendo Noors, denk ik. Die is er goed. Die is goed. Die is goed, hè? Ja. Dan moet ik even de andere denken. Uh, Piastri, denk ik. Piastri zat nog nooit volgens mij q 1 gestand. En Q2 ook niet. Nee, Q2 ook niet. Dus, nee. uh, dus uh, ja, ja, een klein applausje voor uh, Reno, Ja, ja Helemaal goed. Ja. Nou, dat zijn de enige twee coureurs die, uh, die nooit uh, uh, zijn, uh, of uh, die altijd aanwezig waren bij de Q3 van de kwalificatie. Ja. En ja. Charles Leclerc uh, op het uh, nippertje samen met uh, Russell en uh, Max Verstappen. Max ja, maar is uh, we... één keer uitgevallen in de Q1. Dat was op uh, Brasilia. Oké. Okay. Ja. Uh, wat we wel trouwens over... Uh, uh, dat, dat lijstje heb heeft. Degene die de meeste kamprieren ronden gereden heeft dit jaar. De, en, dus uiteindelijk maar dat hij geloof ik 99,6% van alle rondes heeft gereden. Oké, okay, dus uh, geen uitvalbeurten. En, uh, nee, de, nee, bijna niet. George Russell. George Russell, ongelooflijk. George Russell, ja. gewoon geen uitvalbeurten. Uh, één keer op twee rondes gezet, maar in principe uh, heeft hij geen uitvalbeurten. Gewoon de meeste koffie rondes gereden. Maar het was ook een stabiele factor, want ook hij ja. uh, is maar één keer uh, niet in de Q3 terecht gekomen. Nou, nee, ik bedoel maar, maar gewoon uh, het spookje noemde ik hem. Hè. Je werd heel jaarlijk hem het spookje genoemd. Je zag hem niet, maar hij was er wel. En uh, dus wat uh, dat betreft, uh, ik, ik vind als. De mensen hebben ons gevraagd, wie vond, jou de... vond jij dit jaar nou het beste? En dan moet ik eerlijk zeggen, ja, iedereen loopt gelijk maximum stappen te gillen. Maar ik vond George Russell gewoon heel goed, omdat hij eigenlijk gewoon nooit was. Maar opeens stond hij op het podium. En uh, ik vind dat hij gewoon een heel stabiele factor voor Mercedes is geweest. Waar? Zeker, en, nou ja, ja, dat is zo, dus, ja. Uh, ja, dus als Mercedes uh, volgend jaar die motor weer goed voor elkaar hebt, heb ik het nieuws voor je? gaat die maar een beetje op de lijst zitten van een van de kanshebbers van. Oké, ja. Uh, en uh, ja, zo'n zo hard jaar, wat ga je daarvan uh, verwachten bij Red Bull? Nou ja, dat is dat nummer 8 exit. <laughs> ja, echt? Zeker dat? Ja, ja, nee jongens, heel simpel. Red Bull is gebouwd rondom Max Verstappen. Klaar. Hmm. En uh, dat hoor je over alle rijders die eruit gaan. Met Pierre Gasthuis heeft er laatste al een interview gegeven. Die heeft ook heel erg duidelijk gegeven. Er was gewoon niet tegenaan te vechten. Het hele team, maar ook het hele team. En alles wat de er Engels op werkte voor Max Verstappen. Daar kom je gewoon niet tussen. En uh, Hatja gaat dat, uh, die politiek nu ook gewoon zien. Ja jongens, sorry. Het, wordt nummer, het is het nummer 7 of nummer 8. Ik ben het wel kwijt. Uh, ook Exit. Gewoon klaar. Die gaat het ook gewoon niet redden. En hoe goed die ook is hoor, ik, ik, ik, ik schat hem beter in zo'n Looson, ik schat hem uh, beter in uh, Assonoda. Maar uh, jongens, dat hele, uh, moet ik zeggen, die Bermuda-driehoek, zeg maar, wat op de stap is, ja, daar, daar, daar, daar ja. zink je in, dan ben je weg, klaar. Ja, ja, ja. Dus, ja, wel, uh, zo, wel zonder, want uh, ja, voor, hoe uh, teamkampioenschap is natuurlijk wel belangrijk, dat de tweede ja, rijder uh, punten scoort. Nou, maar ja, Tote Wolff heeft niks voor niks gezegd, hè? dat team met één rijder. En dat is natuurlijk wel gewoon zo. Red Bull had dit jaar maar één rijder. En de rest heeft nog bijna geen punten gescoord. Dus... Nee, dat is zo. Dat, dat, dat doe je in de constructeur doe je al niet mee. En ik denk niet dat Hatjaar dat ook gaat redden. Want het zit natuurlijk, ja, we weten natuurlijk helemaal niks, Volgend jaar is alles zo anders. Uh, ik vind het een beetje uh, jammer dat uh, gewoon al die veranderingen komen. Want de teams groeiden echt naar elkaar toe. Weet je, als je op een gegeven moment alle teams aan het maximum van een prestatie zit en ze zitten aan het uh, maximum van wat ze mogen, dan zit het dicht bij elkaar. En nu is alles weer open. Dus ja, we gaan het zien. Maar uh, uh, uh, geloof dan wel, uh, Hadja gaat niet Max verslaan. Klaar. Dat kan ik nu en nu al vertellen. Gaat niet lukken. <laughs> nee, dat ook nee. ik, ik, ik hoop dat hij er wat dichterop zit en dat hij inderdaad uh, iedere keer in die top 10 rijdt en in ieder geval de puntjes binnenhaalt. Oké, okay. uh, dan gaan we afwachten. En uh, kan, uh, afwachten. kan uh, Max Verstappen zijn, uh, zijn monteur uh, nog uh, binnen boord houden bij Red Bull? Ja, er is uh, denk ik veel meer gebeurd met. Uh, uh, GP, dan wij denken. Uh, als je een beetje ook een eindejaarsinterview ziet van Max, uh, zegt hij niet wat er is, maar er is toch serieus wat aan de hand geweest. Ja, en er zijn dus nu uh, uh, heel veel roddels dat de uh, Martin een megabedrag uh, gaat betalen om hem uh, zeg maar een soort senior operator te laten worden daar. Ah, ik geloof er geen baas van. Ik, uh, ik denk dat GP gewoon uh, lekker gezellig bij Max zit. Want anders koopt Max er wel uit, Die wil hem gewoon niet kwijt. Um, dus ik denk dat die daar gewoon zit. Ja, ik weet alleen niet wat er allemaal aan de hand is. Want er is. Uh, uh, we zullen het nooit horen, denk ik. Op Chipie moet er zelf mee naar buiten komen. Dat is het netste. Maar er is wel heel veel aan de hand geweest waardoor die natuurlijk. Heel veel niet uh, aanwezig was. En ook heel veel niet 100% met zijn kopje erbij is geweest, denk ik. Nee, dat klopt. En uh, wat daar speelde, dat uh, weten we gewoon niet. En eigenlijk hoef ik dat ook niet te weten. Nee, dat is ook is, zo. Uh, dat, is, dat is private, we zijn geen story, we zijn geen privé. Uh, ik hoef dat ook niet te weten. Ik hoop alleen dat het, dat voor hemzelf, dat het op een gegeven moment opgelost is. En dat hij gewoon weer naar 100% aan het werk kan. En uh, ja, je zag gewoon, uiteindelijk zag je het heel duidelijk bij die laatste wedstrijd. Dat hij echt huilend aan de guardrail zat, was ja. zoiets van, die heeft dit jaar te veel meegemaakt en uh, hij, hij ziet nu het kampioenschap door zijn vingers klippen. En uh, Max was er veel luchtiger onder als hij denk ik, want hij vond het echt heel erg. Ja, hey jongens, het is privé en laten we dat gewoon lekker privé houden, klaar. Zo is dat. Zeker weten. Ja? En, en, nou, daar kunnen we hem mooi mee afsluiten, ja. denk ik. Ik denk wel. Ja, zeker. Wel. En ik zit, jongens, ik zit nu nog mijn derde biertje. Oh. Met mijn meisje. En ik moet zeggen, het is hier best gezellig, want zitten, jongens zitten hier te kaarten. En het is een gezellig café, dus we hebben het goed trouwens in. En ik denk dat het daar donker is dat ik lekker een rondvaartje door de grachten nemen, naar het Lichtjesfestival te kijken. Oh, <lacht> oh ja, maar uh, er is ook iets met Amsterdam, hè? In de, in de grachten van Amsterdam. Dus. Uh, Hey, oh, hoe is dat nu bezig? Ja, die tweede film is uit. Dus uh, oppassen, want uh, je weet niet wat je tegenkomt daar in de, in de grachten. Ja joh, het leven moet, als moet. op het leven maar staat, moet het een beetje spannend blijven, toch? Zo is dat. Maak er een mooi een mooie feest van, Rendol, En we spreken je volgend jaar. Een uh, goede jaarwisseling natuurlijk, hè? Ja, jullie ook. En uh, jullie spreken me vanuit de Ardennen. Want ik ben met de jaarwisseling zit ik lekker in een huisje in Ardennen. Zo. Dus je spreekt me lekker vanuit Ardennen. Gaat helemaal goed. Oké, okay, Rendel, beste ja. wezen zeg geniet even lekker daar uh, in Amsterdam nog. Oké, okay, dankjewel. Oké, okay. hoi. hoi. The blood wood and the desert oak holding wrecks and Zo lekker hoor, deze van uh, Midnight Oil en uh, The Bats Are Burning. Tegenover ons, uh, Fred hij, hij is er weer. Goedemiddag, ja, Fred. Goedemiddag. Goedemiddag. Zo, goedemiddag. Heb je de kerstdagen overleefd, uh, Mijon? Nou, ik ben wel een paar kilo... <laughs> kilo's zwaarder geworden. Maar ja, dat, nou, <laughs> ik wilde het niet tegen je zeggen, maar... Uh, ja, kijk maar even ah, ja. mee op Zet-Event ja. Live. Dat is echt Fred. Die je daar ja, ziet ja. zitten. Met die bolle wangen. Ja. Ja. Nou, maar mooi dat je er bent. Ja. En uh, ook uh, in het nieuwjaar gaan we gewoon lekker door met uh, radio maken met natuurlijk radio maken. voor deze scène. Ja, zeker. En uh, straks weer een entertainment voor jou. Ja. En dan Zeg Fred. Ja. Ja, oh ja, ja, sorry. <laughs> nou, ik denk, hij gaat natuurlijk vragen wat ik... Uh... Nee, dat hoorde ik al wel. Maar uh, hoe heb je het afgelopen jaar beleefd? Want uh, jij bent natuurlijk onze uh, ZFM-specialist in Nederlandse muziek. Hoe, hoe vind ja. je de kwaliteit van de Nederlandse muziek momenteel? Um, ja, je ziet het wat teruglopen. Oh? Ja, je ziet het wat teruglopen was, inderdaad. Waar zit dat in? Nee, qua artiesten zie ik het de, uh, teruglopen. Ja, ja. Weet je, het was eerst altijd een... Uh, werd je overspoeld eigenlijk? ja. Uh, met de uh, nieuwe zangers en zangeressen die uh, ja, eigenlijk uh, in één keer uh, bestonden. Ja. <laughs> uit het niets. Goh, uit het niets uit het... Ja. En uh, ja, ook uh, zo ook, uh, verdwijnen ze weer. Oké. Okay. Ja, dus, uh, Eén dag vliegen. Eén dag vliegen, inderdaad. Ja. Dus ja, dat zien we wel. Mm. En of dat nou te maken heeft met. Uh, het nieuwe systeem wat eraan gaat komen met de, met de muziekrechten en dergelijke, dat zou oh, uh, op de nieuwste systeem aan uh, ja, de buurman uh, stemmen hebben zeg maar wat, wat, uh, wat nieuws gezongen. Oh, dus ja, dat, wat dan? Uh, uh, de rechten die betaald moeten gaan worden over het nummer wat ze gaan zingen, ergens uh, ja, in een café, uh, waar dan ook. Alles moet betaald worden. Alles moet betaald worden. Ja. Ja. En, dat, uh, en die kant gaan we op, in ieder geval. Ja, ja ik hoorde ja. van de week over Gerard Joling. Ook uh, datzelfde verhaal. <hums> ja. Die vraagt dan uh, voor een kwartier uh, optreden... op dit moment nu 19.000 euro per, <laughs> per kwartier. Ja. En uh, daar komen dus ook nog... Dus, uh, de de, de, de, de rechten. De, de, de, ja, precies. Ja, de rechten van ja. de Buma Stemra. Ja. Die moeten die mensen dan ook nog eens uh, betalen. Ja. Dus voor zijn eigen liedjes. Ja, ja. ja, ja. Dus hij komt zijn eigen liedje zingen, dus je moet 19.000 gulden betalen voor Gerard. Ja. Ja. Met een worstlijst aan uh, wat hij allemaal op zijn uh, artiestenkamertje wil hebben. En ja. dan daaroverheen nog. De beurschijnrechten. Dus de, de, de, de, de, de, de, de rechten uh, betalen inderdaad. Ja. ja, want Gerard heeft natuurlijk niet alles zelf geschreven. Dus die rechten moet je betalen. En, en natuurlijk uh, muzici misschien. Uh, ik weet ja, niet, misschien... De, ja, inderdaad. Als je die ingehuurd hebt, ja, die moet ook betaald worden. Ja. Het stukje wat ze spelen en uh, ja, wat ze eigenlijk uh, eigen recht op hebben, zeg maar, uh, ja, dat moet ook betaald worden. Ja, ja. Ja. En Fred, de, de liedjes die uit zijn gebracht in 2025, hoe, hoe, uh, heb je daar een algemeen beeld over? Uh, gaat dat nog steeds over de liefde? En of hebben we nog een, een ander uh, bijzonder dat, onderwerp? Dat, dat zal nou veranderen. Ja. <laughs> Elk liedje, en of het nou Duits, Engels of Frans is... Oh, ja. Het zal altijd over liefde gaan. Oh, okay. en, uh, zowel verbroken liefde als uh, oh, ja. uh, uh, oh, ja. uh, uh, nieuwe eigenlijk... liefde. Uh, dus ja, uh, yeah. mm. nee, dat, uh, dat verandert niet. Mm. Ja, behalve dan... Uh, ik heb toevallig van de week een, uh, een nummer gekregen... van uh, twee oude knakkers. Die hebben daar een liedje op gemaakt van... de uh, uh, ja, over de prostaat die dan nog wel werkt. <grijg> oh, dat is, <grijg> het zo zeggen. Dat is weer eens wat anders. <grijg> dat is weer, ja, dat is weer totaal wat anders. <grijg> ja, want je hebt eigenlijk een, een soort van cultcultuur over ja. visserietjes. Ja, ja. Nederlandse ja. Visserietjes. Ja. Dat is, Leeft dat nog steeds eigenlijk onder de mensen? Ik, ik hoor dat nooit, maar ik weet dat het bestaat, of het heeft bestaan. Ja, het heeft bestaan inderdaad. Ja, het leeft. Ik, ik vind van niet, maar oh. ik vind dat dat een heel, heel stuk minder is. Ja, ja, ja. Oh, je kan het beter zelf doen dan er een liedje over horen. Ja, ja, ja. ja, ja. Nou ja, dat is ook, ook een ding. Een ja, <laughs> uh, uh, uh, klein beetje taboe. Hè? Ja, ja, ja. ja, ja, precies. Je ja. Oh, ja. Ja, kan je zeggen, de mensen zijn misschien preutsig geworden. Of, dat uh, is sowieso ja, ja, ja. waar, natuurlijk. Ja, ja. Nee, maar dat is, is inderdaad, uh, vandaag de dag is het. Uh, ja, we gaan een beetje eigenlijk richting uh, Amerika, zeg maar. Ja, ja. Maar dat, die zijn dat, dat, heel dat idee hypocrite. heb ik. Uh, nou ja, die zijn heel, uh, heel erg hypocriet. Nee. <laughs> He, want de meeste seksfilms komen bij wijze van spreken uit Amerika. Ja. Terwijl het daar uh, eigenlijk niet mag. En ja, hoe is Ja, precies. He, maar er komen wel de meeste films vandaan. Dus. Ja, ja, ja. het <laughs> ja, is heel hypocriet. Ja, ja, ja, ja. Uh, maar goed, het, hoe zie jij uh, 2026? Uh, hoe, de, Denk je dat die markt gaat veranderen of dat het Nederlandse lied... Uh, ik, ik denk 2026, denk ik nog niet helemaal. Maar ik denk de jaren daarna dat daar uh, toch wel uh, enigszins uh, her en der uh, wat klappen gaan vallen. Oh, ja. op wat voor vlak? Nou, Op, uh, op het vlak van uh, de rechten die, uh, dus, uh, oh, ja, ja, ja, ja. die gaan spelen. Oh, ja, ja. Uh, ja. dus dat zou uh, ten nadele dus van de industrie... Uh, ja, of dat ten nadeel is. Je kan het ook uh, van de positieve kant zien natuurlijk. Ja. Uh, dat ieder die, die uh, zijn, zijn nummer heeft, heeft, of heeft geschreven, uh, dat hij ook daadwerkelijk de rechten ontvangt. Ja. Je kan natuurlijk wel een inspiratie, of tenminste een, een motivatie geven van ja. om te gaan schrijven. Ja, ja en dat uh, inderdaad uh, meer inspiratie geven om te gaan schrijven. Ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Maar ja, dan krijg je we weer AI uh, waar je gebruik van uh, maakt. En uh, uh, ook daar willen ze een... Uh, ja, ja, maar daar wordt toch ook een stokje voor gestoken. Ja, daar wordt ook denk. een stokje wat, wat, voor gestoken. Uh, weet je, ook, ook daar, uh, de, dus, de, dus uh, de, de bekende sites waar je dus AI kan gebruiken voor uh, muziekstukken. Uh, daar zit ook weer iemand achter. Precies, die haalt het ook weer ergens vandaan. En ja, en die koopt het waarschijnlijk ook weer... en jij moet daar weer eh, de rechten voor gaan betalen... om dat nummer te mogen gebruiken en maken. Zeker, maar ik vond ja, het wel dus... altijd heel makkelijk... dat uh, Nederlandse artiesten gewoon een nummer van iemand anders uh, konden pakken... en dat uh, gewoon zingen, zeg maar... En dat we daar in principe niet al te veel rechten over betaald nee, moesten worden. Nee, nee, maar ik denk dat het te maken heeft om, uh, om mensen eerst kennis te laten maken met AI. Ja, en en uh, wat een hoop mensen ja, uh, speelswijze uh, niet zien, is dat het ook gevaarlijk op kan leveren, natuurlijk, AI. En uh, ja, daar moet toch iedereen wel een beetje op, uh, op, op uh, maar benadrukt zeggen. Uh, waar zit dat gevaar in? Nou ja, je kan met AI dus uh, ja, identiteiten kopiëren en uh, dat soort ja, ja, nadigheid. Ja, ja, ja. En uh, ja, iemand kan op jouw naam, bij van spreken, iets uitbrengen en dan zeggen, ja, ik was het niet. Nee, ja, weet je, dat, Be -bewijs, dat, het is, ja, bewijs dat maar. Ja. Weet je, dat soort dingen. Ja, dus ja, dat is, ja dus Ik denk toch dat dat een probleem op gaat leveren en dat daar die, uh, is niet voor niks uh, in de politiek gezegd van uh, daar moet een minister voor komen. Die dat uh, in, in goede banen gaat leiden. Ja, ja, ja. Minister van Muziek. Ik voel een nieuwe job uh, aan. Uh, ja, komen. Ja, ja, je, je kan altijd solliciteren. Rob. Ja, nee. Ja, ja, ja Rob. Jij had er nou over jouw politieke ambities. Dat nou, bedoel maar, ik. Nou, ja. dan kan ik minister van muziek worden. Ja, ja. Met uh, ja. de alfabetische vier. Ja. <laughs> <laughs> mooi toch? Nee, maar uh, ja, dus uh, nou, Nederlandse artiesten, dat, dat blijft gewoon althans. Dat het, was het, ja, dit ja, jaar wel enorm populair, hè, de Nederlandse muziek. Ja, maar ik zeg het, het is toch een lichte afname wat ik zie. Ja, oké. Okay, ja, misschien uh, met het aantal artiesten wat erbij komt. Maar ja, van, ja, ja. van de bestaande ja, maar artiesten, die, uh, die hebben de ene hit naar de andere gestort. ja wel, Jawel, maar ja, dan hebben we het over een, een Jannes, een Frans Bauer, Gerrit Gerard Joling, een, noem maar op. Dat zijn natuurlijk uh, uh, ja, de vogels die blijven vliegen. Ja. ja, ja. ja en uh, de rest die uh, ja, verdwijnt ergens op de achtergrond. En soms gewoon stoppen ze ermee. Hmm. Ja, ja, ja, is ook zo. Ja. Dus nou, zo dadelijk hè, entertainment voor jou. Ik ga nog een plaat draaien en dan uh, kom ik zo meteen bij je terug... wat ja, jij dus zo goed. dadelijk gaat doen tussen ja. vijf en zeven uur. En voor Marco Borsato was dit jaar 2025 een, uh, een jaar met gemengde gevoelens. Ja, was het nou een mooi jaar, was het nou een slecht jaar? Hij is in ieder geval het jaar goed uh, afgesloten met de waarheid... Geven en wat jij verwacht Aan wat je van me denkt En hoe je voor me leeft Ik ontwijk je ogen Als ze mij willen doorgronden Telkens als ze naar me kijken Zorg ik dat ik ze net meer.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 Dat, uh, nou ja, althans, ik vind het mooi. Er zijn mensen die er anders over denken. Maar goed, mooi uh, dat het uh, goed is afgelopen voor uh, Marco Borsato. En uh, de waarheid is de plaat die we de laatste tijd heel veel horen op de radio. En wij konden uiteraard ook niet achterblijven, Benno, toch? Nee, nee, nee, de waarheid. Nee, die moet verteld worden. Het is de waarheid. De waarheid is ook dat we zometeen Entertainment voor jullie hebben met uh, Fred Heij. Ja. Je hoorde hem net al eventjes, maar je mag even gaan verklappen wat je ze dadelijk allemaal gaat doen. Na 5 nou, uur. zo dadelijk uh, verwachten we in, uh, in de studio uh, Pierre Biesenveld Over zijn nieuwe single die hij komt kom promoten. Er is iets in jouw lach. Daarna gaan we eventjes bellen met uh, Frans Joostink, maar dan junior. Uh, die heeft een single juist uit ik, uh, ik voel me zo verdomd alleen. Nou, uh, wel bekend. Alleen. Uh, van, uh, van Danny. Ja, Danny. Uh, ja. Danny de Munk, Danny de Munk. ja. Yeah. En uh, we gaan uh, Jannes Uiterwijk ook even bellen over zijn nieuwe single Feest in het Café. Kijk, kijk, kijk. Ja, kijk, ja dat hoorde je net al bij uh, Rendel natuurlijk. Uh, <laughs> ja, die zat in Spui, hoor ik. Uh. Ja, ja, ja, ja. Ja. Ja, ja. Nou ja, dat zat een gezellig daar natuurlijk. Nou, mooi. Ja, ook, en, uh, uh, ook ik ken dat daar ook, dus... Uh. Nee, ja, super zien in ieder geval, ja. maar goed. Zat dadelijk ook dus feest in het café bij, ja, ja, ja, bij Fred. En, en als je wil weten hoe dat, waar ik het net over had, hoe ouder hoe gekker heet dat nummer. Oh, oké. Okay. Ja, dat, dus, ja, dat dus komt wel. <laughs> ben <Benno. laughs> oud. Oh, oh. Nou, ik ben oud zie je. Dus, dus, uh, de, en, en ook een gekste. Ja, de gekste. Dus er is straks weer een pilletje ineens. Ja, dat nee, komt, komt helemaal goed. Ja. Nou ja, dankjewel Ben alweer voor je bijdrage. Ja, ja graag gedaan. Ja, gaan we het gewoon weer doen hè, ergens volgend jaar. Ja, de laatste zaterdag voor de maand ja, Uiteraard. weer. Zeker weten en uh, veel plezier, zo meteen Fred. Ja, ja, Fred. Zet hem op hè. Ja, gaan Spannend. we doen. Je kan het. Ja, je zet kan het. Op. Ja. Ik ga straks even draaien, hoe gek. Ja, dus ja, ja dan zet dan hem op. tiesten.nl <laughs> voor het aanvragen van jouw plaatje, ook bij Fred. En ik zeg uh, tot volgende... Uh, tot volgend jaar. Ja, tot volgend jaar. Ja, jaar. Ja, jaar. Ja. Ja, jaar. <laughs> jaar. Oké. Okay, 2026, dan uh, zijn we er weer. De op uh, zaterdag. Ja, zeker. En is Fred geluk gelukkig ook weer. Gaan we goed het uh, nieuwe jaar in... hier bij de Salvos Radio. Elton John tot slot. Tot aan vijf uur. Down look at it like it's forever. Between you and me I could honestly say That things can only get better